Mark Hokker met het NOS-journaal. De CDU zei uit de coalitiegesprekken in Duitsland. Bondskanselier Merkel van de CDU zegt dat de partijen op weg waren naar een regering. Een coalitie zou zelfs al binnen handbereik hebben gelegen, omdat er op veel moeilijke dossiers compromissen waren gesloten. Ook over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek zouden de partijen het eens kunnen worden, zei Merkel. Rond middernacht maakte FDP-voorman Lindner bekend dat er te veel tegenstrijdigheden waren en een gebrek aan vertrouwen. De Groenen betichten hem ervan te kiezen voor populisme... boven het nemen van regeringsverantwoordelijkheid. Het is nog niet bekend hoe het verder moet... met de vorming van een coalitie in Duitsland. In Roermond zijn bij een ongeluk met een spookrijder... twee doden gevallen. Het zijn de bestuurders van twee auto's... die frontaal op elkaar botsten. Het gebeurde net buiten de roertunnel op de rijbaan naar het zuiden. Brokstukken van de auto's kwamen terecht op de rijbaan richting Nijmegen... De A73 is daarom in beide richtingen afgesloten... tussen Roermond-Oost en de Roertunnel. Tegen de verwachting in heeft de Zimbabwaanse president Mugabe... niet zijn aftreden bekendgemaakt. In een lange tv-toespraak sprak hij de cruciale woorden niet uit. Wel zei hij dat het leger bij de machtsgreep... eerder deze week heeft gehandeld vanuit patriotische gevoelens... en oprechte zorgen over het welzijn van het volk. Mugabe heeft tot 12 uur vanmiddag gekregen om zelf op te stappen... Daarna lijkt een afzettingsprocedure onvermijdelijk. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het vooral later in de nacht overal regenen. Ook overdag regent het langdurig. In de ochtend is het water koud bij een graad of vijf. In de loop van de middag stijgt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Insane. Too fast, I tripped and lost my way. Can't believe what's happened to me.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 Staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been. I'll take with me the polaroids and the memories. But you know. and